Begin de podcast van vandaag met het nieuwe Reputatie Coaching podcastboek. Dan heb ik nieuws over social logins en via de social logins kom ik op Google. Ik kan er niets aan doen, maar er is weer aardig wat nieuws op het Google Front wat ik met je wil delen. Bijvoorbeeld, de vijf review-sterren zijn weer terug. En iedereen kan nu de nieuwe Google Maps bekijken en uitproberen. Maar hoe bereid je je nu voor om met je bedrijf goed op de nieuwe Google Maps te komen? Verder vertelt MadCuts dat je beter niet te veel sites of domeinnamen onderling moet linken... en heb ik een nieuwtje over Yelp. Dit alles en meer hoor je in deze aflevering van de Reputatiecoaching podcast. Mijn naam is Eduard de Boer, bekend als de Reputatiecoach... en ik ben je host voor vandaag. Het heeft weer even tijd gekost... maar het Reputatiecoaching podcast boek nummer 2 van 2013 is uit. In dit boek zijn de transcripties van alle podcasts van het tweede kwartaal van 2013 opgenomen... Samen met de afbeeldingen, screenshots, links naar alle externe sites en de podcastvideo's. Het boek kun je als pdf downloaden vanaf de website. Bovendien heb ik het ook geüpload naar Script, Issue, DocsDoc en Slideshare. Binnen een dag was het boek meer dan 100 keer bekeken in de diverse sites. Dat was leuk om te zien. Dit is het laatste boek wat ik op deze manier ter beschikking stel. Het reputatiecoaching podcastboek nummer 3 van 2013 komt niet meer als download beschikbaar. Niet meer zonder meer. Je kunt het dan nog wel lezen via bijvoorbeeld script of slideshare, maar dus niet meer downloaden. Als je het als pdf wilt ontvangen, verzoek ik je om je aan te melden voor de nieuwsbrief. De abonnees van de nieuwsbrief krijgen automatisch een mail als het e-book als pdf beschikbaar is om te downloaden, om te lezen op je smartphone of tablet. Daarnaast komt het in een andere vorm beschikbaar, die ik nog even als verrassing hou. Surf nu naar www.reputatiecoaching.nl en schrijf je meteen in. Je kunt je inschrijven door je naam en e-mailadres in te voeren of door op de grote like-button te klikken als je al bent ingelogd op Facebook. En nu ik het toch over Facebook heb, je ziet dit op steeds meer sites. Je kunt je aanmelden met een aparte gebruikersnaam en wachtwoord of je credentials van Google of Facebook gebruiken en daarmee inloggen. Dat voorkomt dat je nog meer usernames en passwords hoeft te onthouden. Ik ben misschien een vreemde eend in de bijt, want ik gebruik dat nooit. Ik wil als het enigszins mogelijk is een aparte gebruikersnaam en wachtwoordcombinatie aanmaken. Daarmee verlaag ik het risico dat al mijn accounts worden gehackt... mocht er een wachtwoord ergens op een site in handen van hackers komen. Als gevolg hiervan heb ik letterlijk honderden sites... waarop ik inderdaad aparte gebruikersnamen en wachtwoorden heb. En de wachtwoorden zijn allemaal minstens 16 karakters... waarbij ik niet alleen hoofd- en kleine letters gebruik... maar ook allerlei symbolen en cijfers. Met andere woorden, het zijn extreem moeilijke wachtwoorden. En zoals ik al zei, als iemand achter het wachtwoord voor één site komt kan hij of zij hooguit op die site een zekere schade aanrichten, maar verder inval dus niet. Ik gebruik de tool LastPass om al deze wachtwoorden te registreren, maar dat is stof voor een andere podcast of andere blogbericht. Op dit moment wil ik het alleen even hebben over de social logins, dus op basis van je Facebook of Google login en wachtwoord. Het bedrijf Sigia is een social login provider en houdt alle social media gegevens bij. Zij rapporteerden dat in het tweede kwartaal van 2013 Facebook in 52% van alle gevallen werd gebruikt en Google was tweede met 25% en Yahoo kwam op de derde plaats met een respectabele 17%. In de show notes heb ik een taartdiagram opgenomen waarin je de verdeling kunt zien van de diverse social logins die worden gebruikt. Hoewel dus 24% van de social logins via Google gebruikersgegevens loopt, wordt Google Plus toch belabberd weinig gebruikt voor social sharing van updates om een idee te geven. 50% van de social media shares was in het tweede kwartaal van 2013 op Facebook. 24% op Twitter, 16% op Pinterest, 3% op LinkedIn en slechts 2% op Google+. Google heeft dus een grote achterstand op de concurrenten, zowel qua social logins als qua aantal social shares. Natuurlijk heeft Google al eerder achterstanden ingelopen, dus ik acht het zeker mogelijk dat Google ook deze achterstanden de komende maanden zal inlopen. Maar zoals ik al in podcast 32 zei, is de prognose dat Google Plus omstreeks januari 2016 Facebook zal inhalen op het gebied van aantal social shares. En zo kom ik op de reviews in Googles lokale zoekresultaten. Voor mei 2012 vertoonde Google sterretjes bij bedrijven op basis van beoordelingen van gebruikers. Je kon toen als bedrijf maximaal vijf gele sterretjes krijgen. Vanaf 31 mei 2012 gooide Google het roer volledig om. Ze hadden een aantal maanden daarvoor het bedrijf Zagget gekocht. Een bedrijf dat zich bezighield met het bijhouden van beoordelingen van restaurants en andere bedrijven. Zagget had een apart scoringsmechanisme. Als bedrijf kon je maximaal 30 punten scoren en de score van je bedrijf werd dan ook weergegeven op een schaal van 30 punten. In de show notes heb ik een voorbeeld van 21 augustus 2012 opgenomen voor de zoekterm Restaurant Apeldoorn, waarin je duidelijk deze Zagget score kunt zien. Zoals je kunt zien zijn de getoonde resultaten niet echt. Echt bijste duidelijk. Ik vond het al aardig onduidelijk, dus ik ben ervan overtuigd dat het voor veel mensen niet echt overtuigend was om de kwaliteit van bedrijven in te schatten. Alle andere sites in de wereld gebruiken zo ongeveer sterretjes, dus internetgebruikers zijn gewend aan sterretjes. In podcast 25 meldde ik al dat de sterretjes terug leken te komen. Toen kon je via een kleine truc de sterretjes terugkrijgen in de zoekresultaten. Dat leek erop te wijzen dat de sterretjes langzaamaan terug zouden komen. En in podcast 33 kon ik je vertellen dat de sterretjes inmiddels al zichtbaar waren in Google Plus lokaal. Nou, afgelopen donderdag zag ik in de zoekresultaten nog steeds de Zagget scoren op basis van die 30 punten schaal. Maar vanaf vrijdag zag ik ook weer sterretjes in de zoekresultaten op de Nederlandse Google. De dag daarvoor bleken ze ook al gespot in de Verenigde Staten en in Canada. Maar ze zijn nu dus ook weer terug in de Nederlandse zoekresultaten. Ik ben ervan overtuigd dat dit een verhoging van de CTR, dat is de click-through rate, zal opleveren voor bedrijven waarvoor sterretjes worden vertoond. Alleen zijn de sterretjes nu niet geel, ze zijn oranje. Mochten de sterretjes nog niet bij jouw bedrijfsvermelding op Google Plus lokaal worden vertoond, dan heb je waarschijnlijk nog geen vijf reviews. Want als je minstens vijf reviews hebt, worden de sterretjes getoond. In de show notes heb ik ook een screenshot opgenomen van de zoekterm restaurant Apeldoorn die ik meteen vrijdagmorgen heb gemaakt. Nu vraag ik jou om te laten weten wat jij het duidelijkste vindt. Laat het me weten onderaan de transcriptie van deze podcast. Post je reactie op www.reputatiecoaching.nl slash 34. Ik ben benieuwd naar jouw mening, laat het me weten. Verder over Google. Er zijn sites op internet die de backknop, oftewel je zoekgeschiedenis, misbruiken om jou een pagina met reclameresultaten te tonen als je een pagina terugklikt. Met Cuts heeft aangekondigd dat deze sites nu zullen worden aangepakt. Ik vind het leuk om te zien dat steeds meer illegale sites klappen krijgen en dat je langzaamaan echt alleen nog maar met waardevolle en unieke content in combinatie met Google Authorship jouw pagina's en artikelen vertoond kunt krijgen in de zoekresultaten. Google Authorship is namelijk iets wat de blackhead zoekmachine spammers niet echt prettig vinden. Zij willen namelijk graag anoniem blijven met hun content en vooral met hun acties. Maar Google heeft ook aangekondigd dat anonieme content in de toekomst niet echt meer in de zoekresultaten zal worden vertoond. Je kon je een aantal weken geleden al inschrijven voor de beta-versie van de nieuwe Google Maps. Maar vanaf nu kan iedereen er gebruik van maken. Als je naar maps.google.nl gaat, krijg je de mogelijkheid om door te klikken naar de nieuwe Maps. Als je dan op nu proberen klikt, kom je op een soort van tussenscherm met nog wat toelichtende tekst, uitleg en de mogelijkheid om een video te bekijken. Daarna kun je verder zonder wachttijden meteen de nieuwe Google Maps proberen. De aankondiging hiervan kwam in een van de Google groepen op 16 juli, daar werd het volgende geschreven. Hallo Google Maps Community. In mei we unveiled a preview of de nieuwe Google Maps voor the web, and today we're making it even easier to try out. You no longer have to request and wait for an e-mail invite. Just sign up and get access instantly at maps.google.com preview. En dan gaat het stukje nog even verder. En die melding kwam op dezelfde dag dat er ook een nieuwe Google Maps voor de iPhone en iPad werd gelanceerd. De vernieuwingen in deze Google Maps zijn als eerste een geoptimaliseerde iPad-ervaring. Als tweede verbeterde navigatie vooral de real-time live traffic informatie. Als derde meer dan een half miljoen kilometer aan fietsroutes over de hele wereld. En als vierde de implementatie van het nieuwe 5-sterren review systeem zoals Google het nu zelf noemt. Maar goed, je hebt de nieuwe Google Maps inmiddels dus bekeken. En je vindt het een mooi uitzien neem ik aan. De vraag is dan natuurlijk, hoe bereid je jouw site nu voor op het nieuwe Google Maps, zodat jouw site er echt tussen uitspringt? Dat is de vraag. Laten we beginnen met het een en ander te analyseren. Allereerst het hoofdscherm. Daarin zit niet meer die grote witte balk aan de linkerkant, maar het hele venster wordt ingenomen door de kaart, eventueel met uitzondering van de foto's onderaan. Ik heb een screenshot ervan in de show notes opgenomen. Als je je zoekterm hebt ingevoerd, verschijnen de gewenste resultaten op de kaart. En wanneer je geen plaats meer invoert, worden sowieso lokale resultaten getoond in de buurt waar jij je bevindt. Er zijn ook meerdere iconen voor verschillende soorten bedrijven. Zo wordt restaurants bijvoorbeeld getoond in een rondje met een vork en een mes. Elke locatie heeft zijn of haar eigen infokaart. Die wordt getoond als je op een bedrijf klikt. Op deze infokaart staan de volgende gegevens. De naam van de locatie. Het adres. Openingstijden. Telefoonnummer. Link naar de routebeschrijving. Mogelijkheid om de locatie op te slaan. Eventueel een binnenaanzicht, in geval er een bedrijfspanorama is gemaakt. Het streetview aanzicht. Eventuele foto's voor de locatie de gemiddelde beoordeling op een vijfpuntenschaal, de reviewsterretjes, het aantal recensies voor de locatie en het soort bedrijf. Net als de landkaart is de infokaart nu ook erg visueel gemaakt. En zoals ik al vaak heb gezegd, je moet er dus voor zorgen dat al jouw informatie correct is. Als je hoger in de lokale zoekresultaten wilt worden getoond, moet je ervoor zorgen dat je gegevens over alle websites ook consistent zijn. Maar laten we even teruggaan naar de infokaart. Doordat de reviewsterren terug zijn van weg geweest... is het belangrijk dat je nu dus minstens vijf reviews verzamelt voor jouw bedrijf. En natuurlijk graag positieve reviews. Wat namelijk in de nieuwe Google Maps ook kan... is zoeken op basis van beoordelingen. Hiervan heb ik ook een screencapture opgenomen. Je kunt op twee manieren zoeken naar bijvoorbeeld restaurants. Als eerste kun je zoeken op basis van recensies van toprecensenten... en als tweede op basis van reviews door mensen uit je kringen. Dus naast het verzamelen van reviews op Google Plus lokaal... kan het ook helpen om de klanten van je bedrijf te vragen je bedrijf op te nemen in een Google Plus kringen. Foto's worden, zoals je ziet, ook steeds belangrijker. En dan vooral professionele en vooral mooie foto's van je bedrijf... evenals het hebben van een bedrijfspanorama... waarbij gebruikers op basis van de Street View technologie... virtueel door je bedrijf kunnen wandelen. Dat deze virtuele bedrijfsontleidingen steeds belangrijker worden... blijkt wel uit het artikel dat ik las op Webpro News... over de nieuwe New York Restaurant Week, die komende week plaatsvindt. In dat artikel wordt een post op het Google Maps blog geciteerd... waarin Google meldt dat je in meer dan 50% van de deelnemende restaurants... ook daadwerkelijk binnen kunt kijken vooraleer je er gaat boeken. Dit wordt ook nog eens geïllustreerd door de website van het evenement. Deze kun je vinden op www.nycgo.com. Op deze site worden de deelnemende restaurants vertoond... en je kunt er ook meteen een tafel boeken. Maar om het punt van het toenemend belang van de Google-bedrijfspanorama's te onderstrepen... heb ik een screenshot van een restaurant op die site opgenomen in de show notes... In deze screenshot is duidelijk de button te zien waarop je kunt klikken om de binnenkant van het desbetreffende restaurant te verkennen. Dit geeft al een extra impressie van het restaurant, maar dat zegt natuurlijk nog niets over de kwaliteit van het eten dat er wordt geserveerd. Met andere woorden, als websites van bijvoorbeeld vergaderlocaties of trouwlocaties in Nederland ook deze virtuele rondleidingen gaan tonen voor bedrijven die er eentje hebben laten maken, onderscheiden de vertoonde bedrijven zich op die sites opeens ontzettend van hun concurrenten waarvan geen bedrijfspanorama voorhanden is. En dit geldt niet alleen voor restaurants en vergader of trouwlocaties, ook kinderdagverblijven, kapperszaken, kledingszaken, supermarkten of beter gezegd alle bedrijven waar mensen fysiek naartoe komen kunnen zichzelf dus beter onderscheiden door middel van een Google bedrijfspanorama. Na de zomervakantie ga ik een webinar organiseren voor een bepaalde branche, waarin ik dieper zal ingaan op hoe deze bedrijven zich beter kunnen presenteren en profileren om zo meer business te doen in deze wat mindere tijden. Het op één en laatste onderwerp voor vandaag gaat over een video van Matt Cuts die afgelopen week is gepubliceerd. In deze video wordt de vraag gesteld en beantwoord of het verstandig is om als je bijvoorbeeld 20 domeinnamen hebt deze allemaal onderling naar elkaar te linken. Matt Cuts zegt hierover dat hij het zich amper kan voorstellen dat je 20 domeinnamen hebt als je een legitiem bedrijf hebt. 20 domeinnamen riekt namelijk al snel naar spammy praktijken. De enige situatie die je zich kan voorstellen is dat je een aantal domeinnamen hebt... waarbij elke domeinnaam staat voor je bedrijfswebsite in een ander land. Dus met een ander TLD of toplevel domein, zoals bijvoorbeeld .nl, .be of .de. Het advies is om zo'n geval niet links naar alle domeinnamen in de voeten van je site op te nemen... maar gebruikers de juiste landensite te laten kiezen vanaf één selectiescherm. Als laatste onderwerp heb ik nieuws over Yelp. Yelp is continu bezig om haar positie in de lokale markt verder te verstevigen... Zo las ik afgelopen week op PR Newswire dat Yelp het bedrijf SeedMe heeft overgenomen... voor 2,2 miljoen Amerikaanse dollars in cash en zo'n 12,7 miljoen in aandelen. Yelp wil SeedMe gaan inzetten om bedrijven die nu nog geen online reserveringssysteem hebben... een laagdrempelige mogelijkheid hiervoor te bieden. SeedMe is een directe concurrent van OpenTable. De kosten van OpenTable zijn dermate hoog dat ze niet voor elk bedrijf zijn weggelegd. De setup fee bedraagt 650 dollar... De maandelijkse abonnementskosten, 199 dollar. En daar komt dan nog eens een goede 2 dollar per reservering bij op. In tegenstelling tot de hoge kosten van OpenTable en haar kosten per reservering... hanteert SeatMe een simpeler model. Gewoon een flat fee van 99 dollar per maand... om met je bedrijf online reserveringen te kunnen aanbieden aan je klanten. Als je de podcast leuk vindt... en je hebt inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel... help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Deel hem op Twitter, like hem op Facebook...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 Mogelijk behandel ik je vraag of probleem dan in een artikel of in de podcast. Als laatste kun je ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan ontvang je altijd als eerste het laatste nieuws wat ik publiceer en automatisch elk kwartaal de reputatiecoaching podcastboek van het afgelopen kwartaal. Surf daartoe naar www.reputatiecoaching.nl/nieuwsbrief en schrijf je meteen in. En je kunt rechtstreeks op de website een voicemail achterlaten door op de tab aan de rechterkant van de pagina te klikken en je bericht in te spreken